Maar niks ampersen met het NOS-journaal. Het aantal mensen in de bijstand blijft dalen, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september kregen 410.000 mensen een bijstandsuitkering. Bijna 5500 minder dan een jaar eerder. Ook zijn het er minder dan aan het begin van de coronacrisis. Het CBS denkt dat de daling komt door de krappe arbeidsmarkt. Veel bedrijven staan te springen om personeel. Het Spaans-Portugese echtpaar dat gisteren vertrok uit een quarantainehotel in Badhoevedorp... heeft zich van het begin af aan verzet tegen de beperkingen, dat zegt de burgemeester. De twee zouden in het hotel voor overlast hebben gezorgd. Ze werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De vrouw was positief getest op corona. Tegen RTL Nieuws zei ze te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de PCR-test. De twee zitten nu in verplichte isolatie in een ziekenhuis. In een winkelcentrum in Beek, in het zuiden van Limburg, is vanavond een deel van het plafond naar beneden gekomen. Volgens de brandweer kwam dat door een storing in de sprinklerinstallatie. Daardoor kwam water op het plafond terecht dat het gewicht niet kon dragen. Over een lengte van 150 meter kwamen platen naar beneden. Niemand raakte gewond. Het opruimen gaat volgens de brandweer de hele nacht duren. In Istanbul zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door noodweer. 19 mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De storm richtte in de Turkse miljoenenstad veel schade aan. Daken werden van gebouwen geblazen en er vielen bomen om. Een vrouw kwam om het leven toen ze onder een dakdeel terechtkwam. Om meer problemen te voorkomen is de bosporus voorlopig gesloten voor schepen... en scholen en universiteiten zijn tot woensdag dicht. Het weer. Vannacht raakt het overal bewolkt en de temperatuur loopt iets op... Later op steeds meer plaatsen regen of motregen. Ook in de ochtend regen. In de middag wordt het op veel plekken tijdelijk droog. Het wordt een graad of 9. Elke maandagavond. Play it loud. Op zet Sandvoort. Broken promises and lies The scars that came out burning from inside Complete broken promises and lies Intenses and men's now in Arise. As the pressure builds As it fills the minds <laughs> On the valley Tricks within the Shorts of defeat And to attack You're organised in the streets Yours, of what the f**k is the desiring Twee uur, meteen lekker in met een heerlijk potje oldschool death metal van Boltrower uit het Verenigd Koninkrijk. Welkom terug luisteraars, hebben een nieuw uurtje. Lekkere stevige metalen en dit uurtje gaan we lekker hard knallen, want er komt nog een hoop heftig metaalgeweld hier door. Deze track staat op het album Those Ones Loyal uit 2005. En na het overlijden van drummer Martin Kearns op 14 september van 2015 is de band in 2016 uit elkaar gegaan. De band maakt al jaren dezelfde stijl death metal met oorlog als thema. En hun bandnaam was afgeleid van een wapen uit het spel Warhammer. Door naar nog een vet nummer uit 2005... van trashgiganten Exodus. Die na hun comeback-album... Temple of the Damned in 2004... na zes jaar stilte... weer keihard terug waren... en een jaar later brachten ze het eveneens heavy-album uit... Shovel-Headed Kill Machine. Met een ingrijpende personeelswisseling. Zanger Steve Sousa... verliet wederom de band... en door heftige ruzie die daarna ontstond... verlieten ook gitarist Rick Hunald... en drummer Tom Hunting de band... door persoonlijke redenen. De band verving ze voor zanger Rob Dukes, gitarist Lee Altus en drummer Paul Bastaf, die voorheen bij Slayer drumde. Van dit album draai ik het lekkere, snelle nummer I Am Abomination met een naamband die op elk album van, uh, wel een andere metalstijl laat horen. Het tweede album met Tendency, Trivium. Ja, dat is altijd lekker, Trivium. Op dit album laten ze de stijl metalcore horen... terwijl ze op hun debuut meer trash metal speelden. Een beetje in de stijl van Metallica. Zanger Matt Heffy schreef al de teksten zelf... en beschouwt dit album als zijn favoriet. Het werd in totaal meer dan 500.000 keer verkocht... Alle stijlen muziek komen vanavond voorbij, dus ook voor ieder wat wils. De volgende band maakt ook al sinds hun oprichting dezelfde stijl muziek... namelijk melodieuze death metal met als thema vikingen. Je kunt het haast wel raden, aangezien ze een van de bekendste bands zijn in dat genre. Natuurlijk heb ik het over Amon Amarth uit het prachtige Zweden. De naam van de band komt uit de boeken van Tolkien... en betekent Mount Doom in de Sindarin taal. Een fictieve taal uit zijn boeken gesproken door de elven. Onder leiding van zanger Johan Hegg heeft de band inmiddels al 11 albums op hun naam staan. Allemaal in het Viking thema. Het nummer wat ik nu ga draaien is de opener van het album With Odin On Your Side. En getiteld uh, Well Hell Waits. Of Awaits. Dat uh, het zesde werk alweer is van de mannen. En als enige de charts wist te bereiken. Uh, qua Staal is hij harder en steviger dan de voorganger. En vergelijkbaar met hun debuut One Cent from the Golden Hall. Geniet van een heerlijk potje Viking Death Metal. Met aansluitend een heerlijk potje Old School Death Metal. Van een band die eveneens nooit heeft afgeweken van het waar ze goed in zijn. Het maken van harde, snelle en voetse death. Yeah. I am your inner Trying to kill Dark inspiration I'm more on Created by the death Terror Your hands have to touched my Meaning well The history is no reality Manipulation That was found. I was with you I heard the scream The walking Terror the to walking Terror death Terror To the, the weakest one to fall but I is in blue as the dancing in fear My will is just as strong. The decision was mine, but I'll never know Yeah. yeah. So, why is this? deep disgust, skulls! That -like terror! Slow like the torch! That will get terror! Fucking the red Yeah, you can't do it all, man. This metal, Death Metal Institute, Cannibal Corpse dat al jaren sinds de oprichting uh, Brute Death Metal maakt. Je hoorde Death Walking Terror van een uit 2006 afkomstige tiende album Kill. Van zowel dit nummer als Make Them Suffer werden videoclips opgenomen. Het werd het tweede album dat in de Billboard 200 charts terechtkwam. De band maakte ook een filmdebuut met een optreden tijdens de film Ventura: Pet Detective met Jim Carrey natuurlijk... In het echt is uh, de acteur ook fan van hun muziek. En ik ben weer fan van beide. Inmiddels zijn jullie luisteraars wel wakker geschud, denk ik. En ik heb nog veel meer harde en zware metalen voor jullie in petto. Om maar even verder te gaan met een trashband... die alweer meegaat sinds 1991... en is opgericht door zanger Rob Flynn... die er vanaf het begin af aan al bij is... en nog de enige overgebleven lid is. Uh, die er vanaf het begin is, natuurlijk. Machine Head is de pionier in de new wave of American metal... en heeft verschillende veranderingen doorstaan qua stijl. En op het album The Blackening uit 2007 waar we nu in aanbeland zijn... klinken de songs allemaal meer trashier dan voorheen. En zijn ze ook veel langer dan van, dat we van de band gewend zijn. Het album heeft ook meerdere luisterbeurten nodig om te groeien... doordat het allemaal wat complexer klinkt. Het is ook gekozen als album van de eeuw door Metal Hammer in 2010... en kreeg een Grammy Award nominatie dankzij het nummer... En eerste single Aesthetics of Hate. Ik ga nu draaien Beautiful Morning. En waarom? Het is een van de kortste nummers van het album. Daarna hoor je Canadese meesterbrein van de metal met een van zijn concepten, de alien Ziltoid, die op zoek is naar het perfecte kopje koffie. Maar eerst Machine Head, Beautiful Morning. Ziltoid Attacks van het conceptalbum Ziltoid Omniscient uit 2007 van Canadese metal musicus Devin Townsend, die ooit zijn carrière begon in Strapping Young Lad en tegenwoordig solo en met zijn band muziek maakt. Townsend deed op dit album alles zelf: de geschreven teksten, producing, mixing en alle muziekinstrumenten. Zelfs beheert hij zijn eigen label, genaamd Heavy Devi Records, waaronder dit album werd uitgebracht. In 2014 kwam hij met het vervolg op deze rockopera getiteld Z2. Van Devin Townsend ga ik door naar de Zweedse Meesters van de Gent. Een innovatieve en complexe technische metalstijl van de band Meshuggah. Sinds hun bestaan maken ze al deze aparte stijl... en worden ze gezien als een van de tien belangrijkste metalbands... door Rolling Stone Magazine... en gezien als de belangrijkste metalband door Alternative Press. Ze kregen ook een aantal Grammys voor de song Clockworks... En voor twee albums, waaronder het album Op Zin uit 2008... waar dus ik dat nummer ga draaien. Het volgende nummer dus, het zeven minuten durende Bleed. Genoeg gepraat, tijd om los te gaan. Daarna draai ik een bombastisch death metal nummer uit Griekenland. Eerst Sugar. Uit het heerlijke Griekenland komen deze heren van Septic Flesh met het duistere Lovecrafts Death van het uit 2008 afkomstig album Communion. Eerder had ik al eens het gelijknamige nummer gedraaid tijdens mijn metalreis door Europa en nu dus weer een lekkere vette track. Zoals eerder gezegd maken ze duistere, bombastische, melodieuze death metal... en voor dit album hadden ze de beschikking over een groot 80 koppig orkest... en 32 koorzangers om het geheel nog meer bombast te geven. Het thema van dit album is mythologie, met name Egyptische, Griekse en Sumerische. Als alles doorgaat, zijn deze mannen volgend jaar maart live te zien in het Patronaat in Haarlem. Ga dat dus zien als je de kans hebt. Door naar alweer mijn allerlaatste blokje van dit heavy tweede uur aangekomen bij ook het al eens eerder gedraaide... negenkoppige, gemaskerde metalinstituut Slipknot. In 2008 kwam alweer, kwam alweer het vierde album uit van deze mannen... onder leiding van frontman Corey Taylor. All Hope is Gone, getiteld... Op dit album is de nu-metal-stijl waarmee ze bekendheid genereerde... weer wat meer verdwenen en klinken ze harder en volwassener dan ooit tevoren. Ze brachten maar liefst vijf singles uit... en hun tweede single hoor je nu, Psycho Social. Hierna hoor je zware death metal met het oude Egypte als thema. En tot straks. de Eyes of Ra van natuurlijk Nile, Met zanger en gitarist Carl Sanders, die een groot liefhebber is van de Egyptische oudheid. En hij besloot met zijn band technische death metal met teksten over en invloeden uit het oude Egypte te combineren. Ze gaan al mee sinds 1993 en brachten tot op heden al negen brute albums uit met Vile Nilotic Rides uit 2019 als laatste release. Het is niet al te makkelijk te verteren kost zoals jullie hebben gehoord. Maar als je liefhebber bent net zoals Carl Sanders van het oude Egypte en brute technische death metal. Dan ben je bij de muziek van Nile zeker aan het goede adres. Check it out. Ik heb ze live trouwens ook al een aantal keren mogen aanschouwen en zeker de moeite waard. Helaas uh, zijn we weer aan het einde van deze aflevering gekomen... van Play It Loud de maandagavond. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik had normaal gesproken nog een nummer voor jullie in petto... maar dat ga ik helaas niet meer redden. En dat was het nummer van... Uh, Immortal, een black metal band. Helaas houden die nog van mij te goed. Maar sowieso kom ik volgende week met een nieuw thema. En daar komt Immortal zeker aan bod. Want ik ga namelijk uh, heel veel uh, Scandinavische metal bands draaien. Om te beginnen met uh, Finlandse bands, Noorse uh, bands en Zweedse bands. Dus ga luisteren. Volgende week maandag ben ik er weer om 11 uur. Vaste tijd, vaste uh, zender. Met Play It Loud. En ditmaal dus Scandinavische Death Black en Pagan Metal muziek. Vanavond was het ook weer een lekker potje rammen geblazen. Ik hoop dat jullie genoten hebben nogmaals. En dat het niet al te harde muziek was voor de teren zieltjes onder de luisteraars. Maar de echte metalheads die houden hier natuurlijk ontzettend veel van. Dus, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie allemaal een hele goede nachtrust toe. Ik ga ook zo lekker op één oor. En hopelijk kan ik slapen, want...